Jobboot met het NOS-journaal. Nederlandse vissers gaan actie voeren tegen strengere regels van de Europese Unie. Hierdoor kunnen ze op steeds minder plekken in de Noordzee vissen. Bovendien wordt het vissers verboden de bijvangst overboord te gooien. De EU wil dat de sector maatregelen neemt om de bijvangst zoveel mogelijk te beperken. De Nederlandse vissers vinden de regels van Brussel veel te streng. Ze willen in september hun ongenoegen uiten tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. De man die vanochtend in Amsterdam in een kogelregen terechtkwam, was waarschijnlijk het slachtoffer van een liquidatiepoging. De 25-jarige man is een bekende van de politie. Volgens omwonenden werden er tientallen kogels afgevuurd. Het slachtoffer raakte licht gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De daders gingen er na de schietpartij op een scooter van door. De politie roept getuigen op zich te melden. Het Syrische regime heeft het bestand dat werd afgekondigd voor het suikerfeest met drie dagen verlengd. Het duurt nu tot dinsdag, maar de strijd gaat intussen door, vooral in en rond de Noord-Syrische stad Aleppo. Daar wordt zwaar gevochten tussen rebellen en regeringstroepen.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 Met nu de Euro Breakdown is de continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5: De grootste hit van Europa met Maurice Mulder. 26e jaargang, aflevering 28. De maakt het vandaag vrijdag 8 juli 2016 alweer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Het station van dit dorp en de beide omgeving natuurlijk. Hey, deze week hebben we in de top 40 van Europa 9 stijgers. 13 zittenblijvers, 13 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Vijf nieuwe binnenkomers uh, staan van uh, 36 tot en met uh, 23 uh, verspreid. Wie het allemaal zijn, dat uh, hoor je zo direct. Birdie met Keeping Your Hair Up is na 24 weken daardoor uh, uit de lijst verdwenen. Na 25 weken is uh, Doek de Man met Ocean Drive uit de lijst verdwenen. Everceal met All Night Long na 12 weken. Ellen Walker met Veden na 21 weken. En 99 Souls Featuring, Just Need a Child en Brandy met The Girl Is Mine. Na 22 weken uit de lijst verdwenen. Maar daarvoor hebben we een uh, vijftal uh, hele mooie nieuwe platen in de lijst. Hey, we gaan uh, vandaag uh, weer kijken natuurlijk even een kleine update van uh, Tim Koemans uh, over de Formule 1. Want het is uh, zoals we vorige week zijn uh, back to back. Vorige week en uh, afgelopen weekend een prachtig uh, race op de Red Bull Ring in uh, Oostenrijk. En dan uh, de komende weekend op uh, Silverstone. Ik ben benieuwd uh, wat er allemaal gaat gebeuren, maar dat gaat uh, Tim vertellen. Um, een uurtje later rond de klok van uh, half vijf zullen we kijken naar de Nederlandse top 40 en rond de klok van... Uh, uh, kwart voor vijf gaan we de top uh, drie van deze week doen. Eerst gaan we heel veel luisteren hoe de top drie er uh, vorige week uitzag. Nummer drie. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van uh, vorige week... ...met top drie... Uh, ...Haley Steinfeld samen, DNC met Rockbottom... ...op twee stond uh, Willy William met Ego... ...en op opeens stond Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. ...deze week beginnen met de nummer 40... ...elf weken lang in de lijst, vijf laatste gedaald... ...dit is Jazz Gleam met 1, Got Part To Go... ...hier op uh, Zierum Zandvoort... Maurice Mulder. <muchas> van deze week, je Laser samen met uh, Naila, met Light It Up. Er zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. Die nieuwe binnenkomer vinden we op een uh, hele mooie 36e plaats al. En dan heb ik het over een groep die uit uh, Nederland komt zelfs, want in 2009 ontstaat een groep rond uh, zanger Tim van Es, die na verschillende personele wisselingen... Uh, die na verschillende persoon personele wisselingen. Ook bestaat uit Daniel Smit. Oké, okay, ja, ik moest even verbreven. En uh, naals uh, Niels uh, Davidsen. Binnen een jaar wordt de groep uh, door uh, 3FM uitgeroepen tot uh, Serious Talent. Terwijl een eerste single uh, blinded geen hit wordt. Gebeurt dat in 2010 wel met uh, Dance The War Is Over dat de 34ste plaats in de Nederlandse top 40 uh, bereikt. In nou, 2011 speelt de band op de grote festivals, waaronder Concert Etsy en Lowlands. En in het voorjaar van 2012 verschijnt Sky on Fire, waarmee die heren de top 3 van de top 40 weten te bereiken. Ook ziet hun tweede album Sky on Fire het levenslicht. Nou, in het voorjaar van 2015 verschijnt hun derde album, waarvan Stardust als voorloper verschijnt. Dat in de Nederland helaas in de tipparade blijft steken. Maar Get Up van de Handsome Poets, waar ik het over heb, is wel in Europa goed opgepakt... en daardoor een hele mooie 36e plaats voor deze Nederlandse groep. De nummer 36 dus. Nieuw binnengekomen deze week. Handsome Poets met Get Up. Can you feel it? When you're en Poets met care. Get Up, Can You Feel It? Mooie notering uh, voor deze Nederlandse groep dus. hey, dat um, ja, is wel grappig. Ik zit net tegen iemand, ik zit op de tolweg. Nou, ik hoort toch echt in de lucht. Nou ja, ik zweef niet door de lucht heen of zo. Nou ja, het is allemaal wel... Hey, de tweede nieuwe binnenkomer van deze week... staat op een 35e plaats en dat is iemand uit Canada. Dan heb ik het over Sean Mendes... Nou, we kennen hem allemaal uh, van bijvoorbeeld uh, Stitches en uh, I Know What You Did Last Summer. Ja, daar moet ik er veel over gaan vertellen, want de eerste muzikale stappen van hem kwamen in uh, 2013. Hij was op uh, Fine waar hij in uh, no miljoenen views kreeg uh, voor covers die hij daar plaatste. In januari 2014 neemt Andrew Gettler contact met hem op en regelt een platencontract bij uh, Island. En daar verschijnt in de zomer uh, zijn eerste single, Life of, of the Party... Nou, de Canadese zanger wordt daarmee de jongste artiest met een hit bij de 25 grootste hits in de Billboard Hot 100. Nou, zijn voornaamste inspiratiebron noemt hij uh, artiesten zoals John Mayer, Ed Sheeran, Bruno Mars en Justin Timberlake. Nou, in het april van uh, vorig jaar verschijnt dan uh, zijn debuutalbum, Handwritten, waarmee hij binnenkort op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst uh, komt. Daarna staat hij in het voorprogramma van niemand minder dan uh, Taylor Swift... tijdens het uh, Amerikaanse deel van haar 1989 uh, wereldtour. Stitches wordt zijn uh, derde single van het album... met zijn eerste hit in de Nederlandse uh, landen, De Nederlandse top 40, moet ik wel goed zeggen. En aan het uh, eind van het uh, jaar staat de track drie weken op de vierde plaat. Nou, op handwritten uh, staat uh, I Know What You Did Last Summer... Een nummer dat hij opnam met uh, Camilla Cabello van uh, Fifth Harmony. En dat in uh, januari 2016 dan zijn uh, tweede hit wordt. Nou, als voorloper van uh, dus een volledig uh, tweede studioalbum... verschijnt uh, begin, begin juni Treat You Better. Nou, en deze plaat is uh, deze week uh, nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten... op een hele mooie 35e plaats. Shawn Mendes is dit op 35 met Treat You Better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 This summer run the summer Binnen gekomen op een 36e plaats. Deze week een hele mooie 34e plaats. In de zomer moet er echt aangaan zitten komen. Hey, we gaan door met de nummer 33 die in de derde week is blijven hangen. Dit is Meu met Final Song hier op ZFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Tot 5 uur zijn we gewoon bij met de top 40 van Europa. De Euro Breakdown.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 van deze week. Meu met Final Song. En de thuis vliegt als je het niet door hebt. En als het goed is uh, wordt het uh, tijd. Ik heb hem GFN gewoon gebeld. Race Radio. Ik heb hem nog niet gesproken zo Ik heb meteen op de voortgevraag. Kijk of je aan de telefoon hangt. Goedemiddag Tim. Goedemiddag. <laughs> Ik was er gewoon bijna vergeten jongen. De tijd vliegt. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat <laughs> erg eigenlijk zeg. Nee, kan gebeuren. <laughs> het is maar goed dat je een WhatsAppje stuurde. Ja, ik was al 3,5 uur bezig geweest om een mooie update te schrijven. Normaal app zo rond 10 over 3 en dan ga ik te klaar voor zitten. Maar dat gebeurde niet. Nee! Oh, wat slicht. Laten op de andere kant een keer komen. Maar dat geeft helemaal niks. Nee, nou ja, gelukkig. We zijn er. Gelukkig, gelukkig. Zal ik losbranden dan? Ja, brand me los, want er is weer een hoop gebeurten natuurlijk. Ja, er is een hele hoop gebeurd uh, sinds vorige week vrijdag. Um, we hebben natuurlijk afgelopen weekend de race op de Red Bull Ring in Spielberg-Oostenrijk gehad. En um, ja, Max Verstappen eindigde daar op een fantastische tweede plek. En in die wedstrijd gebeurde er weer een hoop. Um, Lewis Hamilton startte vanaf pole position en Nico Rosberg uh, vanaf P5 door een bakwissel. En um, uiteindelijk was het na 30 rondjes al zover... dat ze Nico Rosberg dusdanig betere strategie hadden gegeven dat hij er al voor zat. Helemaal toen de safety car uitkwam, omdat uh, Sebastian Vettel uh, crashte door een klapband, midden op het rechte stuk, um, waren de rollen eigenlijk omgedraaid en lag Rosberg aan kop. Um, even belangrijk om te onthouden: Vettel uh, crashte na 27 rondjes op die band. Onthoud dat. Dan naar de safety car zien we dat Max Verstappen vanaf P8 al naar P3 is gereden. En um, die wedstrijd, ja, ik moet eerlijk zeggen, de tweede helft van de race vond ik een beetje saai. Totdat eh, Max Verstappen weer op een één-stopstrategie bleek te zitten. En ineens weer eerste lachen in de wedstrijd. Ja, dan ga je meteen weer terugdenken aan Barcelona. Een paar weken geleden natuurlijk, waar hij won. Alleen hier op het circuit van Oostenrijk was het even te makkelijk voor de Mercedes om in te halen. Dus die kwamen er heel hard bij zetten. En toen was het de laatste ronde. En besloot dat uh, Nico Hamilton toch nog wel even wilde winnen. En bij zijn teammaatje Nico Rosberg wilde. En dat... Probeerde hij uiteindelijk met succes, omdat Nico Rosberg zo slecht, vreselijk slecht verdedigde... dat, uh, ja, dat Nico Hemel, uh, hoe heet het, Lewis Hamilton uh, bijna wel tegen Rosberg aan moest rijden om te overleven. Um, en dat deed hij ook. En Rosberg ging daardoor uh, kapot en uh, eindigde uiteindelijk als vierde. En heel Nederland ging natuurlijk weer bovenop de stoelen en banken staan. Want dat betekende dat Max uiteindelijk... Want hij lag nog derde op dat moment uh, met de, de Ferrari van Kimi Rijkoon in zijn nek. Um, uiteindelijk als tweede over de lijn kwam. <laughs> hij zei achteraf ook dat, uh, dat de, de race had niet één rondje langer moeten duren, want dan was Kimi voorbijgekomen met de Ferrari. Uh, maar ja, hij krijgt het dus wederom voor elkaar om Kimi achter zich te houden. Um, Ricciardo werd uiteindelijk vijfde en Jensen Button heel knap zesde met de McLaren. Uh, en wat ook heel knap was dat Pascal Weerlein in de Manner uh, tiende is geworden. En dus uh, voor het eerst sinds hele lange tijd, uh, eigenlijk sinds de Jules Bianchi, uh, de weile in Bianchi inmiddels, uh, dat hij een punt heeft gepakt voor het team van Manor. Dat was een uh, speciale prestatie. Dus als we dan gaan kijken naar de stand in de strijd om het wereldkampioenschap, zien we dat Nico Rosberg nog steeds eerste staat met 153 punten. Um, Lewis Hamilton door deze actie wel genaderd tot op 11 punten, 142 punten. Um, dan ook grappig om te zien dat Sebastian Vettel en Kimi Rijkonen de beide Ferrari gelijk staan met 96 punten. Daar 12 punten achter Ricciardo en daar 16 punten achter Max Verstappen. Nee. Dus um, als we de samenvatting erbij pakken, vanaf het moment dat Max Verstappen in de Red Bull auto is gesprongen, zien we dat Max Verstappen meer punten heeft gehad dan zowel Daniel Ricciardo als Kimi Rijkonen als Sebastian Vettel. En dat is natuurlijk gewoon heel knap. Dat je eigenlijk vanaf dat hij in die auto zit, is hij gewoon de derde rijder in het kampioenschap. Ja, dat is wel vanaf heel, vanaf heel de erg netjes. Plaats is, ja, dat is heel netjes. Vanaf de zevende plek is het Valtry Bottas, maar die staat toch al 22 punten achterop verstappen. stappen. Um, dus dat lijkt uh, de goede kant op te gaan. Dan hebben we natuurlijk wat nieuws tussen de wedstrijden door. En wat ik uh, nog steeds leuk vind, hè? Over die punten. Ja. Moet ik er één dingetje tussendoor zeggen? Stoffel van Doornen staat er nog steeds in. Ja, dat klopt. In, uh, in uh, wat was het, tweede wedstrijd? Ja. Maleisië. Ja, zoiets, hè? Ja. Ah, goed. Ja, die. Uh, daar goed, daar, dat, uh, dat is het volgende puntje wat aan bod kwam. Uh, na de Ronde in Oostenrijk zijn er natuurlijk altijd weer nieuwtjes die tussen de wedstrijden doorkomen. En uh, bij Mercedes was het natuurlijk, uh, zijn ze er een beetje klaar mee met onze twee camphalen: Rosberg en Hamilton, die eigenlijk maar tegen elkaar aan blijven rijden. Um, Want ook in Canada was het geval en natuurlijk in Barcelona. En het heeft al meer dan 50 punten voor het constructeurskampioenschap gekost. Dus we zijn er nu een keer klaar mee en op een gegeven moment werd er zelfs gedreigd dat ze met teamorders zouden gaan komen. Dus dan is het uh, over met uh, de vrije race spirit voor de man. En dan is het gewoon achter elkaar rijden en degene die pole pakt die wint de wedstrijd. Hm. Nou natuurlijk ging de hele paddock meteen stijgen en op de achterste benen staan. En ook Bernie Ecclestone was daar niet eens gepland van. Dus Mercedes heeft er denk ik slim aan gedaan... ...omdat dat uiteindelijk toch uh, over uh, te kieperen. Maar het is wel een laatste waarschuwing geweest... ...aan het adres van de beide Kemphanen. En, uh, en daarmee bedoel ik natuurlijk Lewis Hamilton en Nico Rosberg. En de heren zullen maar gewoon netjes moeten gaan doen. Dat is een beetje de statement van Mercedes. Dan uh, vernieuws nieuws over Kimi Räikkönen ...die ook volgend jaar bij Ferrari door gaat brengen. Een uh, hele hoop geruchten worden daar een beetje de kop ingedrukt. Uh, onder andere Sergio Perez en Nico Rosberg zouden. Uh, sorry, uh, uh, ja, ook Nico Rosberg, maar ook uh, Nico Hilkenberg zouden bij Ferrari in de picture staan. Maar uiteindelijk hebben ze vandaag uh, laten horen dat de Kimi Rijkkonen ook volgend jaar daar nog rijdt. Dan uit de perl ook geruchten over het radioverkeer. Uh, sinds vorig seizoen zijn een aantal dingen verboden om te roepen tegen een coureur. En vorige race gebeurde het dat uh, het team eigenlijk al wist dat de remmen van Sergio Perez kapot aan het gaan waren. Maar dat niet mochten zeggen tegen Sergio Perez, die vervolgens in de laatste ronde nog crestte. Um, en dat levert natuurlijk gevaarlijke situaties op, dus daar gaat nu weer uh, het gesprek over. Beginnen wij de heren teambazen, daarover later absoluut meer. Ik nou, dacht dat ze alleen de geen de instructies de... mochten geven. Maar zoals het nee, wat is, voor de veiligheid dat het wel weer mocht. Ja, nou, daar, die remmerij valt dus onder instructies uh, om de settings te veranderen. En dat mag dus niet. Okay. Um, en dat willen ze nu dus eigenlijk weer gaan aanpassen. Omdat, ja, het is toch wel handig om te zeggen van... ...joh, Sergio, je remmen gaat stuk. Misschien moet je wat later, wat eerder remmen of wat voorzichtiger doen. Ja, dat lijkt me ook handig. Ja, niet? Ja, precies. En dat gebeurt er nu dus niet. Dus, uh, nou goed, daar gaat we weer een hoop gesteggel uh, over komen. Daar kun je, kunnen we duidelijk in zijn. <laughs> en dan het laatste nieuwtje voor de wedstrijd van Silverstone van dit weekend. Uh, Honda heeft twee tokens gebruikt voor een motor-update... Um, ja, ik denk toch dat we een hoop van Honda mogen, zeg maar, het team van McLaren, hè, die rijdt met de Honda motor. Na de P6 van de afgelopen weekend uh, verwachten we eigenlijk wel veel van het team van McLaren. En uh, <tossimus> ook deze vrije training zaten ze er weer goed bij. Um, aankomend weekend, de Grand Prix van Silverstone en voor de vijftigste keer. Ze hebben speciaal voor dit weekend, heel leuk, echt Engels, hebben ze de Curbstones zwart met wit gespoten. <lacht> um, ja, God mag weten waarom ze dat nou precies hebben gedaan, maar dat zal iets meer doen. Uh, retro outlook uh, of, of look te maken hebben. Um, Silverstone, dus de home of British Motor Racing... zoals ze dat uh, fantastisch noemen in Engeland. Silverstone. Zoals Verstappen terecht zei, een echt old school rider circuit, yeah. vergelijkbaar met Spa, francorchamps En heel veel teams hebben heel dichtbij het circuit in hun fabriek staan, dus echt een thuisrace voor heel veel rijders. Maar vooral natuurlijk voor Lewis Hamilton, Jensen Button en Julian Palmer, drie Britten, het een echte thuisrace. Hamilton won hier al drie keer, waaronder de afgelopen twee jaren. En ook Rosberg won hier al een keer, dus wij de heren weten hoe het werkt. Rosberg zal natuurlijk gebrand zijn om Lewis op zijn thuisgrond te pakken te krijgen na de debacle van vorig weekend. Um, de soft, de medium en de harde band zijn beschikbaar. Dus geen geleuter met soft, super soft of ultra soft Dat zijn dit keer de soft, medium en de harde band. Dus lekker duidelijk. En vanmorgen was het Hamilton die Nift Rosberg te snel had was in de eerste vrije training. Uh, Nico Hilkenberg in de Force India werd knap derde. En Verstappen werd achter zijn teammaatje Ricciardo zevende. Uh, Verstappen was overigens de eerste en de enige die op de, alleen de harde band had gereden, dus op zich ziet dat er nog best netjes uit. Uh, het gaat nog op anderhalf seconde. En dan zal ik eens eventjes mijn tv erbij pakken om te kijken hoe het er nu live bij staat, want wij zitten nu midden in de tweede vrije training. Ik zie toevallig dat Verstappen net in beeld is. Um, Verstappen bevindt zich op dit moment op een tweede positie, zo te zien. Ik kan het niet zo goed zien. Volgens mij een app op de derde met een tijd van 1.32.2. Ja. Maar die loopt meestal wat achter op jou. Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval heel goed. Uh, is hij nu ja, bezig ja, ja, ja. dus? bezig. hij is lekker bezig. Is le oh, hier. Ja, ja, ja. Ik zie het. We verstappen volgens mij timing timingen nu op de zevende positie nog. Um, zit wel in een snelle ronde op dit moment. Dus wie weet wat daar... Oh, het is voor het eerst op de softband zie ik. Dus ze zijn nu de balans aan het testen met de zachte band. Oké. Okay. Um, over tien seconden komt hij over start-finish en dan gaan we het zien. Ik <laughs> kunnen hem nog wel even afwachten. Laat. Ja hoor, we hebben de tijd. Precies. Ik ben er nog tot vijf uur, dus... Uh. ...een van de Williamson en Verstappen inderdaad naar P3 op zestiende van de pol. Of van de, zeg maar de toptijd van Lewis Hamilton, die eigenlijk even snel was als gisteren. En dat betekent dat Max nu al een seconde sneller is dan gisteren. Uh, vooral Eerste Sector zo te zien is te snel. Dus uh, daar gaat de goede kant op. Dus uh, we gaan het volgen, de rest van de vrije trainingen. Morgen dan om twee uur Nederlandse tijd de kwalificatie. En zondag 10 juli om twee uur Nederlandse tijd de race. Tim, dankjewel. Ja, jij ook weer bedankt. En uh, uh, precies het uh, villetje vol. Nou, helemaal goed. <laughs> hey, uh, hartstikke bedankt. We gaan de uh, komende weekend uh, afwachten wat er dus gaat gebeuren op het circuit van uh, Silverstone in uh, Groot-Brittannië. Yes. En uh, het belooft een hoop spektakel weer te worden met uh, goede uitslagen hopelijk aan uh, de Nederlandse kant. Laten we het hopen. Hey Tim, volgende week ben je er gewoon weer bij, gezellig. Yes. Helemaal goed, dankjewel. Oké, okay, aji. De Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op Vreda. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans, onze Formule 1 uh, groen. Wij gaan luisteren naar de nummer 32 uh, van deze week. We gaan gewoon weer door met de hitlijsten. Nummer 32 is David Guetta samen met Sarah Larsson met This One's For You. He, deze platen. De EK is nog bezig geworden gisteren. <laughs> ik moest even voor de zekerheid uh, vragen. Maar uh, blijkbaar is er al halve finale geweest. Dan uh, zit de finale eraan te komen of tussen uh, Frankrijk en uh, Argentinië of zo? Portugal. Portugal, ja, dat weet ik, Ik uh, zit er in mijn Je hoorde de mensen. Sander is ondertussen aangeschoven. Goedemiddag. Dit is David Quetta samen met Zara uh, Larsen. This one's for you, het nummer van de EK 2016. Het EK wat mij niet zoveel interesseert, ofwel helemaal niet interesseert. Maar dat. Uh, ja, er ziet dus dingen. Voetbal uh, vind ik niks aan tegen Formule 1 wel weer. En daarvoor hadden we net tien um, minuten lang uh, Tim Koemans aan de lijn. En uh, met zijn uh, compleet uitgebreide update over wat er allemaal gaande is uh, op de circuits, op het asfalt van de Formule 1 spektakel. Hey, we zijn toegekomen aan de derde nieuwe binnenkomer van deze week... En we hebben, er zit het past op een kwart van de lijst nu, want het is de nummer 30. En de nummer 30 die komt uit uh, Denemarken. Martin Jensen daar hebben we het dan over, want hij debuteert met de single Night After Night. Maar het was de opvolger van uh, C die hem uh, viral deed gaan. Nou, die track werd uh, geïnspireerd op de kreet van Cristiano Ronaldo over het voetbal gesproken... tijdens de uitreiking van de gouden bal van de FIFA. Het nummer ging als een uh, lopend vuurtje over het internet... waarna het werd uitgebracht op zijn eigen disco-wax-label... Nou, inmiddels heeft hij een uh, ongekend aantal van 35 video's afgeleverd. waaruit zijn publiek mag kiezen. wat de basis moet zijn uh, van een nieuw nummer. Zo werd zijn single Miracles gebaseerd op het geluid van een. ja, schrik niet. plastic eend. en werd uh, goud in het uh, thuisland Denemarken. Nou, inmiddels heeft uh, Jensen een ruim 2 miljoen volgers op Facebook. en nog eens 160.000 mensen kijken regelmatig op zijn uh, YouTube-kanaal. Oh I wanna do de single uh, zijn vierde single verscheen op uh, 8 april 2016 en 8 juli 2016 uh, heeft hij dan zijn intreden in de Europese top 40 op een hele mooie derde plaats. Tell me what you like. Jamo. Twee weken geleden nieuw binnengekomen. Vorige week op 28. En deze week dus blijven zitten met Drop Dead Low. Hey, voordat we aan het einde zijn van het eerste uur, gaan we een kleine resume doen. En ik ben lui vandaag. Ik laat het over aan Sander. Tot en met 27, zoiets Sander. 28. Ja, doe maar 28. 28, ja. Nou, nummer 40 hebben we Jazz Glynn en 1. Got Far To Go. Op nummer 39 de Chain Chainsmokers featuring Diane met Don't Let Me Down. En op 38 hebben we Mike Posner uit Zoek in de Pizza. Ja, weet je wat het lullig is van Mike Posner? Hij is nooit verder gekomen als een tweede plaats. Nee. <laughs> en daar zak ik nu alleen maar naar beneden. Ja. Op nummer 36 hebben we de Handsome... 37. Oh, oh. Ik de over. Op nummer 37 hebben we Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 36 de Handsome Powers met Get Up. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 35 is Shawn Mendes met Treat You Better. En nummer 34, Sam Fe Field met... O o S Sam Felsa met uh, Lucas en Steve, featuring Rolf met uh, Summer on You. Dank je. Op nummer 33 hebben we Meu met Final Song. En op nummer 32 David Greta, featuring Sarah Larson met This One's For You. Op nummer 31 hebben we G Easy en Baby Waxa met Me, Myself en I. En nieuw binnengekomen deze week, op nummer 30 is Martin Jensen met All I Wanna Too. Op nummer 29 hebben we Megan Trader met No, En op nummer 28 de Jamo met Drop Dead Low. De, de, de Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan hebben we op uh, nummer 27 Ganesh staan met I Hate You, I Love You. En wij gaan luisteren naar de nummer 26. De nummer van uh, Lucas Graham. En niet de nummer van Metallica. Mama zet is dit op 26 hier op de Euro Breakdown uh, op CFM's Zandvoort. Tot uh, 5 uur zijn we bij je gewoon.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 Het nummer van Lucas Graham. Mama's head. Op nummer 26. En er heeft, uh, ik zei het al, even een vogelvlucht. Metallica heeft ook een uh, nummer ook het, uh, uitgebracht. Uh, Mama's head. Ik kan hem wel even snel opzoeken, dat is misschien wel grappig. Even kijken hoor. Ja, hier is hij. Ik weet niet of je het. Uh... Ja, dit is, dit is de versie van uh, Metallica. Een je doorspoelen. Het lijkt er totaal niet op. Maar het is het ook uh, absoluut niet. Gelukkig maar. Hey, uh, we gaan het uh, laatste nummer uh, van uh, dit uur draaien. Hij zal niet helemaal compleet voorbij komen. Maar dat is uh, geen paniek. De volgende uur uh, gaan we gewoon wel alle platen weer draaien. Dit is uh, de nummer 25. Dit is DAP samen met uh, Dante Leon met het nummer Angel. Laatste nummer van het eerste uur van de uur breakdown hier op 4.5. Uh,